kiest het Vaticaan voor het veroordelen van mensen die van elkaar houden, zegt het COC. De organisatie wil dat minister Timmermans de pauselijke nuntius in Nederland op het matje roept. Het Openbaar Ministerie wil doorgaan met het gebruik van onorthodoxe opsporingsmethoden... zoals de inzet van helderziende, hypnose en leugendetectoren. Dat schrijft minister Opstelte in antwoord op vragen van de ChristenUnie. Volgens hem zijn sommige zaken zo ernstig dat alles moet worden gedaan om ze op te lossen. Opstelte voegt eraan toe dat de bijzondere opsporingsmethode slechts zelden worden gebruikt. Door een stroomstoring in Haarlem-Noord, Zandpoort en Velserbroek zitten zo'n 7000 huizen al uren zonder elektriciteit. Ook enkele winkels zijn getroffen. De oorzaak van de stroomstoring is nog onbekend. Leverancier Liander kan daarom nog niet zeggen wanneer de problemen zijn verholpen. De moeder van de zogenoemde zeilbroers uit Vijfhuizen is niet van plan om haar kinderen naar Nederland te sturen. De hoogbegaafde, dyslectische jongens maken een zeilreis door Europa... omdat ze naar eigen zeggen geen passend onderwijs kunnen krijgen. Gisteren bepaalde de rechter dat jeugdzorg toezicht moet krijgen op de jongens. Maar volgens hun moeder heeft jeugdzorg al genoeg tijd gehad om passend onderwijs te regelen. In Amsterdam krijgen alle huurwoningen koolmonoxide-melders. Vorige maand kwam een man van 33 om het leven door het inademen van koolmonoxide. De CO-melders worden het eerst aangebracht in woningen waar het risico het grootst is. Uiteindelijk moeten open gijzers uit alle Amsterdamse huurwoningen verdwijnen. Het weer. Vanavond blijft het stevig doorregenen. Ook morgen af en toe regen. In de loop van de middag wordt het wat droger. Het wordt 9 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Stress, stress, stress, stress. Ja hoor. Doen we het, doen we het. Ja. Overleef het nog, want uh, altijd lastig zo'n locatie-uitzending. Ja, we ah, zijn goed te horen volgens mij, dat is leuk. Ja, ik... Live vanaf de ijsbaan, je hoorde er Phil Collins, Easy Lover op ZFM. Even een kerstliedje op de achtergrond. Oh, wat lekker, schoortje. lekker, kijk. Kijk nou, eens Ruud, kijk, wel... kijk dan, Pinocchio. Pinocchio we zien we, het is vandaag spookjeswandeling. Welkom trouwens bij een uh, nieuwe Entertainment View. Spookjeswandeling in Zandvoort. Uh, ik zie een mevrouw met... Uh, Al het een is een neus. meneer. Ik twijfel nu heel erg. Wat bent u? Ik zeg ja. Wat bent u? Ik ben Chepetto. Oh, Chepetto van uh, Pinocchio. Ik heb Pinocchio. gemaakt. En wat doet u vandaag hier? Uh, handtekeningen uitdelen. Hele avond. Mag ik dat ook? Een mooi handtekeningetje. Een boekje. Een boekje. Je kunt prijzen winnen, hè? Oh. Dat weet ik niet. Potten oh, <coughs> ik... neus door er raam mij. Kan ik ook uh, Pinocchio oh. regelen of niet? Ja. ja. Ja? Pinocchio, kom eens. Pinocchio. Hey. kom eens. Kom even hier. Kom nou eventjes. Pinocchio, wat drink jij? <lacht> Limonade. Word je dan niet rot van binnen? Nee? <lacht> ja. Limonade met een rietje? Want ja, nou, is... ja, anders, ja, maar anders vanaf... kan ik die neus.. Anders kan ik niet drinken hè. Neus zit in de weg. neus die hangt steeds in mijn. <lacht> Je kan het ook door dat neus gaan doen. Ja, ja. Dat kan... blijft ook een gok, hè? <laughs> nou, ja, je hoort het. Het is nu al gezellig. Allemaal mensen uh, hier ja, in het dorp. Het is namelijk sprookjeswandeling. Wat leuk. Wat Ik zag prins en een sneeuwwitje van mij komen Ja, echt van alles. We gaan uh, straks even bellen, of bellen, praten met diverse figuren. Ik heb de kerstman heb ik gezien. Uh, we gaan praten met de organisatoren. En we gaan even praten met de ijsmeesters. Want ik kijk nu even naar de baan. Het is nat. Wel even snel een stuk of tien kindjes, maar hij is klets en kletsnat. Ik heb geen idee of dat uh, problemen geeft zo meteen, dus dat gaan we allemaal vragen. Maar het is natuurlijk kersttijd, dus dit is tijd voor een kerstliedje. Clarkson op uh, ZFM. En Stronger vandaag live vanaf de ijsbaan. En ik kijk nu even naar de ijsbaan. kletsen nat, maar volgens mij valt het nog wel op de schaatsen. Want ik zie uh, verschillende kindjes lekker heen en weer gaan. Het ziet er gezellig uit. Aldo, uh, jij bent drie hele wijze mannen tegengekomen. Ja, ik sta hier bij een uh, wijze man. Stel je even voor, meneer. Uh, ik ben Caspar, een van de drie wijzen. We staan met uh, mijn kleine collega's. Baltazar en... Hoor. Ik denk ik laat ze zichzelf even voorstellen, maar ja, dat ja, durf ze niet. hè? Durf ik ze ben niet. de beem van het spul, maar ze zijn zo verlegen als ik weet niet wat. <laughs> niet nodig, want ze nemen de wijsheid mee. Wij komen natuurlijk geschenken brengen bij het kind in de krib hè? En wat voor geschenken hebben jullie mee te nemen? Nou, uh, mirren, wierook en goud. Kijk eens. En uh, heb jullie het kindje deze al gevonden hier? Of? Ja, die staat aan de andere kant. Helemaal aan de andere bij, kant? Bij de os en de ezel in de, in de stal. En ligt ja. er lief bij? Ja, hij ligt er schattig bij. En hij wordt zo leuk bezocht door allerlei sprookjesfiguren. Het is super, super, super gezellig hier. We hebben de gelaasde kat in rond te lopen. Bellen en het beest. En koningen, prinsesjes, peentjes. Er loopt van alles. Het is zo leuk. En uh, wat is jullie rol precies vandaag? Nou, er, wij zijn figuranten in het hele uh, sprookjesavond gebeuren. En de kinderen kunnen hier langskomen... Kunnen ze bij alle figuren een handtekeningetje halen? Lekker chocolade, melkkikken met een oliebolletje erbij. Een stukje gezelligheid. Kijk eens, en mag ook met de meeste uh, bij jullie op de foto? Ja, natuurlijk. En ja. Ieder die dat wil is met ieder figuur wat hier loopt van 1000% hartelijk welkom om er een hele leuke foto van te maken. En wat je, is de wijsheid van de in. dag? En wat is de wijsheid van de dag? De wijsheid van de dag is wees wie je wil zijn. Dan ben je wie je bent. Kijk. Nou, ik vind een mooie afsluiting toch? voor het interessant. Prachtige afsluiting. De drie wijzen uit het oosten. Zometeen meer muziek, uh, meer van het sprookjes, uh, sprookjeswandeling. Ik zie hier onder andere een print staan. Gaan we zometeen even mee babbelen. Wine. This goes out to all the DJs We crash met uh, crack David En rewind op CFM aangeschoven is uh, de voorzitter van de IJsbaan. Rob de Graaf. Goedemiddag. Goed dat je er bent. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ook wel logisch. Um, allereerst, tevreden? over. Uh... Wij zijn uh, als bestuur uitermate tevreden. Ik wil jullie uiteraard ook van harte welkom heten hier in onze eigen koek en Soapie tent Als jullie al goed kunnen herinneren zijn we drie jaar geleden begonnen met pagodententen. Zoals we aan de overkant zien uh, waar de ijsschaatsen worden verhuurd. En deze tent hebben we ons... Uh, dit jaar aangeschaft om uh, jullie uh, uiteraard een warm uh, onderkomen te bieden. Ja, daar zijn we heel nou, blij wel, mee. We zitten onder een hele warmte land. Daar zijn we heel erg blij mee. Dankjewel Kijk, dat, dat we ook hier nou, mogen zijn. Heel graag. Uh, de organisatie, hoe is die verlopen? Want er was volgens mij ook sprake dat het misschien niet door zou gaan. Nou, om, om een heel lang verhaal iets korter te maken dan het uh, verdient. Wij zijn in uh, april dit jaar zijn, uh, we begonnen met het uh, praten met de gemeente. Van gaan wij nog uh, subsidie krijgen? Ja. Dat zag er heel slecht uit. Gelukkig heeft de gemeente in uh, al haar wijsheid heel snel besloten om ons toch een uh, behoorlijk uh, subsidiebedrag uh, te verlenen. Casino Zandvoort uh, bleef ook niet achter. En toen hadden wij eigenlijk uh, goede hoop dat we het zouden gaan redden. Ja. Heel veel ondernemers in Zandvoort, maar met name ook buiten Zandvoort, waren ons... Uh, Goed gezind en hebben met z'n allen uh, weten, uh, het geld bij elkaar weten te krijgen om dit te realiseren. Ja. Daar zijn we heel erg blij mee. Ja, dit verhaal wat nu speelt, gelukkig gaat het door. Hoe ja. zit dat met de toekomst? Bijvoorbeeld volgend jaar? Onzeker. Onzeker. Ja. Als we de uh, bericht uh, mogen geloven. Is de gemeente niet echt geld en financieel daadkrachtig om dat ja. volgend jaar voor elkaar te krijgen? Okay. We hebben goede hoop. Nick Meijer, onze burgemeester, komt dagelijks kijken hoe het verloopt. Hij is zelf razend enthousiast. Nou, goed, en als de eerste burger van Zandvoort enthousiast is, dan moet het financieel toch ook voor elkaar gaan krijgen. Laat Heeft het hopen, want het ziet er wel heel, heel erg goed uit. Hè? Heeft de burgemeester al zelf al geschaad. Hij is nog niet op het ijs gesignaleerd, <tosses> maar ik roep hem wederom op om te komen. Ik heb gehoord dat hij ernstig ...goed kan schaatsen. Oh. Dus het, uh, leuk. Oh, okay. de burgemeester, Ik hoop trouwens dat hij luistert. Luistert u burgemeester, Niek Meijer, kom naar de ijsbaan. Want het ijs is... Hoe is de staat van het ijs? De staat van het ijs uh, wordt per dag uh, bekeken. De status op dit moment is... ...wat zorgelijk, maar dat komt vanwege... ...de vele regenval. Ja. Uh, als je hele technische vragen hebt... ...dan uh, staat hier naast me Melvin Dreuze, ...de man van de techniek. Daar moet je mij niet mee belasten. Gaan we zo meteen even mee praten. Heel goed. Maar de ijskondities zijn goed, de kinderen die vermaken zich prima, dus dat, dat gaat okay. allemaal fantastisch. Nou, helemaal goed. Um, de... Het programma voor de komende dagen, we hebben binnenkort ook Disco en Ice. Disco en Ice, ja, heel leuk dat je daarnaar vraagt. 5 januari, dat gaat weer door. Het is gewijzigde tijden. We hebben, vorig jaar zijn we erg lang doorgegaan en toen bloedde het een beetje dood. Ja. We gaan nu om 4 uur smiddags middags beginnen voor de wat kleinere. Dat wil niet zeggen dat de grotere moeten wegblijven, zeker niet. Maar voor, vanaf 4 uur is het voor de kleintjes, ook met daarop aangepaste muziek, ja. en vanaf een uur of zes... Nou ja, dan breekt het los en dan uh, roep ik eigenlijk heel Zandvoort op om te komen. Nou, klinkt goed. Uh, alle informatie is ook te vinden op is Absoluut, absoluut heel goed. Nou Rob, dankjewel voor de toelichting. Heel graag gedaan, uh, dankjewel. Nou, nogmaals, dankjewel dat we hier mochten staan.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 Is a You can call me L op ZFM. Vandaag live vanaf de ijsbaan met de sprookjeswandeling. En ik kijk opeens naast me en er staat een man met een lange cape. Uh, hoge schoenen aan, een soort van laarzen. Ja. Bent u en al? een mooie hoed. Een Meneer, bent wat bent u? Ik ben de prins van uh, Sneeuwwitje. Oh, oké. Okay, okay. Spannend, hè? Waar is Sneeuwwitje dan? Ja, Sneeuwwitje loopt uh, ergens bij de kinderen. Die moet handtekeningen uitdelen vandaag. Oh, oké. Okay. Handtekeningen? Ja. ja, handtekening voor in het uh, boekje van Sprookjes Wonderland. Ja, want leg eens uit. Hoe, hoe werkt het boekje? Mensen kunnen ja. een boekje kopen? Ja, bij de gelaasde kat. Want dat is heel veel de vraag hier op het plein. Waar kan ik een boekje kopen? Op, bij de gelaasde kat. En uh, ja, die, die boekjes, uh, die, die kunnen ze daar kopen. En uh, ja, daar staan allemaal uh, staat een prijsvraagje in. Maar er staan ook uh, bijvoorbeeld gratis schaatsen in. Okay. Oh. Ja, leuk, bijvoorbeeld. Waar staan die boekjes verkrijgbaar? Bij de gelaarste kat. Bij de gelaarste kat. Hoe ja. kunnen we die herkennen? Ja, met de grote laarzen aan. Die kat met de grote laarzen. <laughs> de grote laarzen. Okay. Oh, ja. Ja. ik heb hem nog niet gezien, dus Vol ik heb geen klaar. idee. He? Ik gezongen. heb ook grote laarzen oh. maar ik ben ja. geen kat. Ja, precies. Nee. Maar wat is jouw naam dan? Mijn naam is de prins. De prins. Ja. hoe gaat het met sneeuwwitje? Met sneeuwwitje gaat het heel goed. Die heeft geen appels gegeten vandaag, dus dat, uh, die leeft gelukkig nog. Oh, ik heb hem ook uh, al wel gezien trouwens. Wie? De heks. de heks. De heks. Ja, het is wel leuk, want uh, ik zie allemaal mensen hier rondlopen. Ja. Allemaal in het is lekker verkleed. Door. We hebben de wijze, hebben we al gesproken. Ja, En de dwergen, wijs. die heb ik niet gezien. De, de dwergen waren hier toch ook net met de accordeon. Oh, die waren jullie okay, net een okay. beetje aan het vervelen, toch? Ja, dat waren we heel ja, vervelend. <laughs> nou ja, goed. Veel plezier. Ja, dankjewel. Heb je nog plannen? Ik uh, ga nog lekker door rondhuppelen tot zeven uur. En uh, daarna ga ik een lekkere warme douche nemen. Oké, okay, heel goed. Je ja. verdient het. Dankjewel, Prins. Ja, da alsjeblieft. En ik doe, uh, geef snel een een dikke kus van jou. Oké, okay, dat vind ik heel erg leuk. Goed, het zie je van het is uh, tien over zes. Of tien over half zes. Je luistert naar Entertainment View vandaag live vanaf de ijsbaan. Zometeen gaan we even babbelen met een ijsmeester. Want hoe is het nou met het ijs gesteld? En hoe gaat het verder met zoveel regen? Ik ben benieuwd. Je hoort het zo meteen. Een lekker liedje zeg, stay het wallpaper op uh, ZFM aangeschoven hier in de studio. Uh, in het, uh, de hout, het houten hutje, zo kan ik het wel noemen, het verwarmde houten hutje. Wat er tevens gezellig uitziet, kom maar even kijken. Dan kan je in ieder geval de studio van ZFM zien. Mel in Ja, goeiedag, goedenavond. Goeien, goedenavond, ijsmeester uh, hier bij de ijsbaan. Hoe is het, hoe is het met het ijs gesteld? Ja, het ijs is uh, uitstekend, uh, alleen het is een beetje nattig vanwege de regen. Ja. Maar voor de rest hebben we het aardig onder controle. Levert het nou veel problemen op als het ijs heel erg nat is, zoals nu bijvoorbeeld? Uh, nee, het uh, geeft weinig problemen. Het is alleen voor de kinderen iets wat lastiger om te schaatsen, omdat het gewoon wat gladder is. Ja, precies. Het is net alsof de ijsmachine er overheen geweest is. Ja. En normaal gesproken als je een dag aan het schaatsen bent... Dan uh, komt er wat slijpsel op het ijs, wat uh, ijsslijpsel. En dat maakt het gewoon wat makkelijker om te schaatsen. Ja, precies. Aan welke uh, eisen moet, uh, moet dit ijs voldoen? Nou, we hebben allemaal uh, heel veel les gehad van uh, Leo Miesenbeek. Dat is eigenlijk uh, de ijsmeester nummer 1. Ja. En die doet het al een paar jaar. En uh, we hebben allemaal uh, hartstikke goed uh, les gehad van hem. Hij doet zelf nog steeds uh, smorgens uh, de chiller uh, aanzetten. Dus uh, we, spelen, ja, okay. we spelen een beetje met uh, de ijsmachine. Uh, S'avonds laten we het een klein beetje afdooien, het ijs. Dan komt er een heel klein laagje water op. Ja. En s'morgens om 6 uur doet Leo de knop weer omzetten naar uh, uh, min 8, min 10. En dan hebben we om 10, 11 uur hebben we weer een prachtige schaatsbaan om op te schaatsen. Ja, nou ik moet zeggen dat het wel... Hij is wel heel glad. Ik ging net even met... Het kan ook aan mijn schoenen liggen hoor. Maar um, wat ik me afvroeg, um, zijn er nog bepaalde regels... Dat wij bijvoorbeeld niet met een fietser op mogen, of met een uh, noem maar op. Skateboard. een skateboard. Nou, je mag er met alles op, alleen dat gaan we nu uh, in deze periode niet doen. Uh, ik vind schaatsen vind ik, uh, voldoende. En uh, de flippers die erop zitten, of de, de, de zeehondjes, die, uh, ja, dat is gewoon voldoende. Oké, okay, goed. Nou, dankjewel. Ja, ik wacht voor, weet je oh, en... hoeveel, dus hoeveel ijs er gebruikt? is. Hoeveel ijs? Of water, uh, of... Kaplaten bedoel je? Ja. Nee, er wordt hier uh, een prachtige mooie uh, vloer gelegd. Een houten vloer. Uh, waar je ook op staat als je op het terras staat van de blokhut. Uh, die wordt helemaal waterpas uh, uitgezet. Dan doen Leo en ik met z'n tweeën. Okay. Dat wordt helemaal kanten klaargemaakt. Dan komen de, de ijsmakers, zeg maar. Tenminste, de, die leggen de baan uit. Dat zijn allemaal stroken. Met buizen, een, een heel buizenframe, waardoor glucose stroomt, een soort glucose. Ja. Dat wordt uh, rondgepompt, dat trekt de warmte uit het water en dan wordt het ijs. En wij hebben hier 7 centimeter ijs. Dat is het meest optimale. Dan heb je uh, weinig energie nodig en het is ruim voldoende om op te schaatsen. Oké, okay, nou we leren, we leren nog wat. Ja, daarom. Mel, je dan. dankjewel. Ja, niks te danken. Goed, uh, goed dat je hier bent, dat we in ieder geval meer over het ijs weten. Ja, ik vind het ook hartstikke leuk dat jullie hier zijn. En dat jullie bij ons in de blokhut staan. Ja, en het is op dit moment gewoon een twee-eenheid. Het is geweldig. Jongens, hartstikke bedankt. Dank je wel. Dan op 106.9 FM. een goed liedje zeg. Het is Sandra van Nieuwland, je weet wel, van de Voice of Holland. En waarschijnlijk een toekomstige nummer 1. Het is op uh, ZFM. Sprookjes 2012. ZFM standvoort is erbij. En Aldo, ja. uh, um, jij bent volgens mij bij Roodkapje. Ja, ik sta hier, hier bij de HEMA. Uh, onder de HEMA zit er Roodkapje met oma, grootmoeder en de boze wolf op één bank. Dat vind ik sowieso al heel speciaal. Hoe kan dat, uh, Wolf, dat jullie met z'n drie op één bank zitten? Ja, kan je niet praten? Ja, kan je echt... ja. Hoe kan het dat u met z'n met drie op één bank zitten? Ja, waarom, niet? <laughs> toch, waar ja, waarom niet? Waarom niet? Je kent de spreukje toch zelf wel, wel, wel, toch? Nou, ik hoorde wel, die Wolf spraakzaam. Heeft ja. hij veel gegeten? ik denk het wel. Okay. Ik zie een rood kant. Oh, oh, ja. oh, de kerstman. De kerstman! Oh, oh, oh. Dag, Kerstman! Dag, jongen. Hoe maakt u het? Wij maken het heel leuk samen. Ja, samen? Oh, je bent met die vrouw? Ja. Nee, met uw moeder. Met uw moeder? Oh, de moeder van de kerstman. <laughs> de kerstman heeft ook Ja, dat is waar. Ja, alleen nooit gezien. Dus, uh... En is het een beetje druk op de ijsbaan? Nou, je ziet het zelf, uh, kerstman. Het, uh, niet zoveel jongens en meisjes. Regen het een beetje te spelen? denk het wel, ja. Weet het veel regen. Maar het is wel gezellig, hè? Ja, het is hartstikke gezellig hier. Goed zo. Abel zo. Ja. Maar even een heel kapje. Hele kapje. Vertel. Hoe kan het dat jij met uh, de wolf op één bank zit? Nou, de wolf eet mij niet op in het sprookje. Nee, maar je grootmoeder wel. Maar jij redt je grootmoeder weer, toch? Ja, ik pak ik haar uit haar buik. Dus ja, dat moet we wel bij elkaar zijn. Oh, ja. En, uh, maar ik zie geen hechting met de wolf. Hè? Nou ja... De moeder wordt toch gehecht? De wolf toch niet? Aldo, jij kent het verhaal niet. Ik hoor het alweer. Ja, hij is lang geleden voor mij. Ja. Van. <laughs> het is sowieso niet echt een smaakzame rood kapje. Misschien moet het meer van de dansje hebben of zo? Oh ja, ik kan een rood hebben. Zul, zullen we maar een, een dansje wagen bijvoorbeeld? Is dat even leuk? Ja, vind ik wel eigenlijk. Het is natuurlijk wel kerst hè? Dus um, nog een kerstplaatje doen? Is dat even leuk? Ja, topje doen. Dan maar. doen we dat gewoon. It's Christmas time There's no need to be afraid At Christmas time We let in light